7 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Er liggen nu bijna 1200 coronapatiënten op de intensive care. Dat zijn er 40 meer dan gisteren. De toename is lager dan verwacht de afgelopen dagen steeg het aantal nieuw bezette bedden telkens met ongeveer 100. Van de 1400 coronabedden die er nu zijn, zijn er nog zo'n 200 beschikbaar dus. Op KLM-vluchten van en naar New York worden de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. Dat meldt de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel. Passagiers krijgen onder meer mondmaskers die ze verplicht zijn te dragen. Ook wordt hun temperatuur gemeten. Sommige maatregelen gaan ook gelden voor andere bestemmingen... zoals Los Angeles en Zuid-Korea. Moreno B., verdachte van betrokkenheid bij de moord op advocaat Dirk Wiersum, blijft voorlopig vastzitten. Dat bepaalde de rechtbank in Amsterdam op een verzoek van de verdediging om B.'s voorarrest op te heffen. Ook medeverdachte Germo B. en T blijven in voorarrest. Dirk Wiersum werd in september doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. Hij stond krongetuige Nabil B. bij in het Marenko-proces tegen de criminele organisatie rond Ridouan Tachi, Die wordt verdacht van een reeks liquidaties. Ze en het openbaar ministerie ziet een vuurwerkexplosie in een woning in Urk in december als poging tot moord of doodslag. De man van 28 die ervan wordt verdacht dat hij de explosie heeft veroorzaakt blijft voorlopig vastzitten. De klap richtte een enorme ravage aan. Er vielen geen gewonden. De politie denkt dat de aanslag eigenlijk bedoeld was voor een echtpaar in een ander huis. Zij hadden de politie een dag eerder gewaarschuwd dat er mogelijk illegaal vuurwerk in dozen in de auto van de man lag. Het weer. Temperatuur vannacht van plus drie aan zee tot min drie in het zuidoosten. Morgen af en toe zon en plaatselijk een bui. Het wordt een graad of tien. Dit was het NOS-journaal. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 We gaan naar je en die zegt ja, Ze vis, de deel, de brede haar vaaier opgehoord. Oh, maar botsen roepen ze gil, de zee zit niet meer op, zand. Weer tanteleen met de herkenningsmelodie van het programma ZFM uit Zandvoort. Welkom luisteraars in Zandvoort, de regio Nederland en ver daarbuiten. Fijn dat u allemaal luistert naar dit bijzondere programma. We gaan in het komend uurtje gaan we praten met een heel bijzonder, eh, bijzonder persoon. Ik ga hem zo voorstellen. Mijn naam is Pieter Jastra. De techniek en de regie is in handen van Jan Kool. Jan, heb je weer leuke muziek? Ja.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 Het is begonnen toen mijn overgrootvader Willem Verstegen in 1863 uit Noordwijk kwam, zijn 23ste, trouwde met Maartje Duivenvoorde, een Zandvoortse. Ja. En uh, daar begon als smid. En volgens de overlevering was dat ergens in de Harlemstraat, achteraf in een schuurtje. En uh, daarna is hij uh, met zijn zoons op het dorpsplein terechtgekomen.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 Was Dit voor muziek, Jan. -Kool. Dit was uh, de tune van de fabriek en omdat we het over de koolpeert gingen hebben, dacht ik: van. nou, ja, dat is leuk, leuk, Jan. Mooi erin brengen. Goed gekozen.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 pottenpannen repareren, tuinhekken maken, euh, balkonhekjes. Maakten ze heel veel in die tijd in de wederopbouw. Iedereen wilde een smeet ijzeren balkonhekje, dat soort dingen. Maar hebben ze ook niet te broert om in de vlaggenmast van de watertoren te klimmen... om een touwtje er doorheen te doen? Nee, toch? Ja, hij heeft echt euh, zonder enige...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 Maar op een gegeven moment werkten er 90 man uh, daar uh, in die uh, familie. Ja, toen we. Nee, dat is de fase daarna. Maar daar zijn, uh, ik denk dat we met 40 man waren toen we hier weg. Toen we begonnen ongeveer. En het is langzaam uitgegroeid tot zo'n 80 toen we verhuisden naar Nieuw-Noord. Nieuw uh, en dat was wel zo'n beetje de maximale grootte van de. Hey, van ik de, ik de, heb eens gehoord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 Er is er ooit één machine van gemaakt. Hij is er een half jaar mee bezig geweest. Dat een verschrikkelijke Lola gehad. <laughs> maar je kan voorstellen, daar word je er ooit niet rijk van. <laughs> maar, hij maar hij was bezig. Hij had een verschrikkelijke pret, verschrikkelijke pret Ik Kreeg hij ja. nooit terug op het beslaan van paarden, hoeven en dergelijke? Nou...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 Het ijzer. Ik heb het uit bij zijn zelf op kijken. Schitterend. En dan zo, nou dag. Dat was echt een verbijsterende ervaring voor die mensen. Ja. Boulevard mooi verhaal. Boulevard Paulusloot, ja. Komt iemand in zijn tenniskleding? Ja. ja, het was wel even een van de mooie. We gaan weer even naar de muziek.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 City Ja Jan, wat was dit voor muziek? Dit is de Olhanse. Ja. Met Big City. Ja, nou het is ook een, een Big City hier bij de coalpit hoor. Ja, en al die producten gingen ook naar Big Cities. Nou precies.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 En vele zondvoerders zullen zich uh, hem zonder meer herinneren. Uh, ja, kan je iets vertellen over bekende zondvoerders die bij de koolpit hebben gewerkt? Ja, of ze bekend waren, weet ik niet. Maar ja, er zijn... Uh... Wil je een beetje in de microfoon praten? Gerrit Loos, die woonde, die woonde vlak naast ons op de baan.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 Jongens van Visser, van, van, van Nukkie, zeg maar, van Nico. En, uh, uh, maar goed, ja, de bekendste antwoord ik heb geen idee eigenlijk. soms zijn ik bij de Cockpit werken. Ja, bij de Cockpit. Karel Kras, die werkte bijvoorbeeld, bij ons als jongetje, die heeft heel lang nog bij de, bij de, bij de Cockpit gewerkt. En. Uh, Arie Schaap. En. Uh,